10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. De spagaat van Diederik Samsom en de illegale. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Mark Visser. Het Rimbos Instituut raadt het gebruik van de Sisha-pen af. Het is volgens het instituut nog niet duidelijk... of de kunstsigaret wel of niet schadelijk is voor de gezondheid. Bij gebruik van de Sisha-pen komt onder meer propyleenglycol vrij. Een stof die ook in sigaretten zit. En als die stof verbrand wordt... kunnen daarbij mogelijk kankerverwekkende stoffen ontstaan. Of dat ook zo is bij de Sisha-pen is nog onduidelijk. Het RIVM is bezig met een onderzoek naar de pen... die met name bij jonge kinderen steeds populairder wordt. Ongeveer 30.000 huishoudens en bemiddelingsbureaus worden de komende anderhalf jaar doorgelicht in de strijd tegen fraude met persoonsgebonden budgetten, de PGB's. Die strengere controle is in december al aangekondigd door staatssecretaris Van Rijn. Vermoeden bestaat dat er voor tientallen miljoenen wordt gesjoemeld met PGB's waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Wordt nu nog nauwelijks gecontroleerd.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 De kosten voor het bellen naar deze 0900-nummers zijn al wel aan het dalen. Maar er zijn nog steeds voorbeelden bekend... van waar je zo'n 1,30 euro per, per minuut moet betalen. En daar, dat kan oplopen tot behoorlijke bedragen. En dat is natuurlijk heel vervelend aan het eind van de maand... als je de telefoonrekening krijgt. Een aantal Limburgse koffieshops wil net als dertien collega's in Maastricht zondag wiet gaan verkopen aan buitenlanders. Onder meer in Roermond, Sittard en Vendrij openen koffieshops zondag hun deuren. Aanleiding is een recente gerechtelijke uitspraak. Daarin staat dat burgemeester Hoes van Maastricht een koffieshop die wiet aan buitenlanders verkocht niet had mogen sluiten. Volgens de rechter ging Hoes te ver, maar Hoes is het daar niet mee eens. Hij grijpt gewoon in als koffieshops zondag open zijn.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 door de minister en door mij verboden is. Air France-KLM heeft het eerste kwartaal van dit jaar 630 miljoen euro verlies geleden. Dat is twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij zag het aantal reizigerskilometers licht stijgen. Maar bij de vrachtdivisie bleef de economische malaise voor flinke verliezen zorgen. Volgens economische redacteur André Meinema probeert de direct directie het tijd te keren. Duizenden banen worden geschrapt bij Air France en ook bij KLM verdwijnen er banen. Dus men is druk bezig proberen de dijk te verhogen en het water buiten te houden. Maar dit staat wat diep onder water nu, 630 miljoen euro voor nu. Het weer dan geregeld zon, maar in het zuidoosten en oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Verkeersinformatie, Erwin De Hart van de ANWB. Ja Sven, er is een melding van het spoor. Want er rijden door een aanrijding geen treinen tussen Bergen Zoom en Kruiningen-Ierseke. En de vertraging is meer dan een uur. Dankjewel Erwin. Diederik en de illegale. Niet de titel van een jongensboek, maar een netelig politiek verhaal. Zometeen in het vervolg bij de Cairo. We geven het door aan elkaar. Iedereen. Ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We vieren het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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De spagaat van PvdA-leider Samson vanwege de illegale wet scheidsrechter bij het vrouwenvoetbal met de dood bedreigt. De herinneringen uh, van een man die de atoombom van Nagasaki overleefde. Ik heb lang geen saté willen eten, omdat ik die reuk van, van menselijk vlees. Ja, Daar kan ik niet tegen. En dat ochtendhumeur van Nilgun, Yerli. het is bijna vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De spagaat waarin PvdA-leider Diederik Samsom... zowel het kabinet als zijn achterban probeert te bedienen... wordt pijnlijker en pijnlijker. Het strafbaar stellen van illegaal verblijf is een splijtzwam... die Samsom liefst voor de extra ledenraad van 12 mei... volgende week zondag is dat, uit de weg moet proberen te ruimen. Maar gaat hem dat lukken? Uh, Kees Boman is politiek commentator van 1Vandaag... en presentator van TROS Kamerbreed. Goedemorgen. Goedemorgen. Opvallende verschijning van uh, Jetta Kleinsma gisteren. Die zei uh, rondom, of je laat een uh, congres vallen... of je laat het kabinet vallen, moest ze later wel weer een beetje terugnemen. Maar, ja, maar het was niet geheel toevallig dat ze dat zei, of wel? Nee, het uh, wordt door sommigen misschien uitgelegd... als een uh, politieke slip of de tang, een faux pas. Uh, maar Kleinsma is zeer ervaren, kent de politiek door en door. En je kon uh, aan alles merken, althans uh, uit het fragment... wat ons allen getoond is, dat ze ermee zat. En bovenal dat ze de opmerking van Diederik Samson... afgelopen zaterdag op het congres die namelijk zei, uh, jullie vinden in absolute meerderheid iets anders dan ik... maar daar heb ik geen boodschap aan, dat doe ik dus niet, uh, te ver gaan. En uh, ik denk dat ze de indruk wekt dat ze het een beetje heeft teruggenomen... maar dat punt ligt er wel, te ver gaan. Het is... Er uitgekomen. De, uit de, de, de geest is uit de fles. De, het vlees is uit de geest gekomen. <laughs> en uh, Zo is het gezegde niet, maar ik snap wat je bedoelt. Het punt is inderdaad dat uh, Samsung... Dat is toch wel interessant om dat even vast te stellen. Laten we eens een andere vergelijking maken. Uh, als een premier in de Tweede Kamer op een gegeven moment constateert... dat 90% van de mensen in die Kamer, een grote meerderheid... zegt, wij willen dat u iets anders doet dan u en die zegt, nou, daar heb ik helemaal geen zin in, uh, dat ga ik niet doen. Dan is er maar één route, erover nadenken, je beraden en naar de koningin... En het is dus eigenlijk heel opmerkelijk, even los van het feit... dat dat PvdA-congres al veel eerder ja had gezegd tegen dat, dat totale zeggen, want, die, die Samson nee. heeft toch ook gelijk namelijk... dames en heren, ik heb het u voorgelegd... Ja, en u dat... hebt met z'n allen staan te applaudisseren en ja gezegd. maar er is niks zo veranderlijk als de publieke opinie... en er is ook niks zo veranderlijk als een uh, opvatting over dagelijkse politiek. Sterker nog, daar geeft dit kabinet ook alle aanleiding toe. Ja. Maar hè, dus dat even vaststellend. Uh, maar sowieso, zo'n congres is nog het laatste... of eigenlijk het hoogste orgaan in zo'n ja. partij. Maar, en maar dan, Kees, misschien bij de Partij van de Arbeid... maar zelfs bij die Partij van de Arbeid... zei Henk Vredeling, voormalig minister van uh, uh, Defensie in het verleden... toen de F-16-kwestie aan de orde was in de jaren zeventig... en het congres daar tegen was, congressen kopen geen vliegtuigen. Nee, maar uh, wat je wel moet doen als politiek leider... is uh, leiderschap tonen. En als je zo hard erin gaat en dat is bijna het citaat van Kleinsma... als ja. je er zo hard in gaat... Ja. dan uh, zet je eigenlijk ook dat uh, congres op uh, scherp. En een partijraad, hè, of liever gezegd, het heet geen partijraad... een ledenraad, dat is gewoon een gezelligheidsbijeenkomst... waar iedereen even stoom kan afblazen, maar dat heeft geen enkele... Uh, uh, geen enkele waarde en geen enkele betekenis... Uh, althans voor het systeem van die partijen. Dus als die partij zegt boe, dan kan de leider boe terugzeggen... maar dan gaan we gewoon over tot de orde van de dag. Maar het heeft ook met leiderschap te maken. En bedenk ook nog eens even... wie zijn daar allemaal opeens de afgelopen weken... in de publiciteit meegekomen? Cohen? de van Samson. Heel ongebruikelijk, want je gaat je opvolgen over het algemeen niet voor de voeten lopen. Zeker niet met netelige kwesties, toch? Dat is uh, ongebruikelijk en het is onchique. En uh, de politieke dieren, zoals wij, en door sommigen misschien ook wel muggenzifters uh, gevonden, die zeggen dan hé, hey, uh, was er nog een appeltje te schillen? Was er nog een vuiltje weg te werken? Want het was toch Samson die Cohen al die tijd in die campagnes had gecoacht? En waarom gaat die man dan nu opeens Samson zo heel erg voor de voeten Lopen. Dat zijn wel vragen die je moet stellen. Een oud-partijvoorzitter, Kolen, die op de 1e mei uitgebreid gaat zeggen... dat hij het helemaal niks vindt. En, dat is, uur, ja. en dat is een senator in de Eerste Kamer. Van die... wie Samson dus mede afhankelijk is voor steun. Want Zeker. die moet zijn vinger opsteken en niet tegenroepen, maar voor. Hè? Zeker. Dus het vereist uh, leiderschap. Dat is het woord wat ik eruit pik. Wat zegt dit over het leiderschap van Diederik nou, Samson? Dat, uh, dat het wankelt en dat uh, dat leiderschap misschien... Niet zo uh, groot en goed is als uh, sommigen misschien denken. Want je moet in dit soort problemen, hè, los van congres eerder ja gezegd, los van afspraken, los van de oprechte. Uh, taal van Sams om te zeggen ik ga mijn woord niet breken, je hebt altijd met veranderende situaties te maken er staan in het regeerakkoord nog wel meer punten die ik nu niet ga noemen, maar waar straks nog een hoop hijza over gaat ontstaan, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, waar mensen van denken ja zo hebben we het eigenlijk niet begrepen, zo hebben we het niet bedoeld, kan het niet anders, dus je moet daar een beetje mee leren maar omgaan. Pre maar premier Rutte, de minister-president ik sprak hem vrijdag bij het gesprek met de minister-president en die zei dit staat gewoon in het regeerakkoord en het staat, nou ja, niet in steen gebeiteld, maar wel op papier gedrukt. Nee, maar uh, kijk er zijn twee dingen te zeggen over het regeerakkoord. Het eerste is van uh, uh, ruilen komt huilen. Dat blijkt elke dag, hè. dat uitruilen van politieke ideeën in het regeerakkoord. En het tweede, wat je over dat akkoord kan zeggen... is dat het gekenmerkt wordt door heel veel punten... waar een streep door gezet wordt. Een paar dingen nog. We hadden het over het leiderschap van Samsung. Samsung zei op die 1 mei bijeenkomst van de week... ik ga wel degelijk praten en luisteren. Waarom ga je praten en luisteren met mensen... als de uitkomst bijvoorbeeld al vaststaat? Ik denk dat die uitkomst niet per definitie vaststaat. Ik denk dat er trouwens maar één mogelijkheid is... namelijk uh, praten en luisteren. En niet zozeer naar zijn eigen mensen. Maar praten vooral uh, met de VVD... en in het bijzonder uh, met premier Rutte. Want Rutte is er alles aangelegen, echt tot nu toe nog steeds... om dat kabinet niet in de problemen te brengen. Bij de VVD-fractie zijn ze zo langzamerhand... helemaal klaar met dit geemmer, ja. Maar hij wil toch proberen dat... Uh, Samson is toch ook een beetje zijn redder. Zo'n steun en toeverlaat. En wordt ook wel schaduwpremier genoemd. Ja. En die wil hem niet uh, ja, echt verder in de problemen Maar laten goed, Samson kan dan belangrijk zijn voor de premier. Uh, Fred Teven, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... is dat zeker, al is het alleen maar om de rechterflank... van de VVD binnenboord te houden. En de, juist deze te Teven, gered overigens door de Partij van de Arbeid... in dat debat waar hij uh, dreigt om te moeten aftreden... die is dan nou de man die dat strafbaar stellen van illegaliteit... juist heeft opgeschreven en wil. Ja, vandaar ook mijn opmerking van Ruilen komt huilen. Uh, uh, de de Partij van de Arbeid heeft het kinderpardon gekregen. En daarom wilde de VVD per se die aanscherping van dat illegale beleid. En eh, vooral ook voor de achterban van de VVD. En vooral ook de latente achterban eh, van de VVD... die misschien eh, meer gecharmeerd is van de visies van de PVV. En eh, nou kom je eigenlijk op het punt... Eh, wat zegt dit allemaal over wat kan en wat moet en wat haalbaar is... Er is al, en dat heb ik nog eens even nagekeken en nagevraagd... er is al een, een wet strafbaarstelling, uh, illegale, door de Eerste Kamer... nog op het laatste nippertje geloofd door Gert Leers. En daarin is eigenlijk uh, allemaal geregeld waar het nu steeds over gaat. En één ding staat vast, illegaliteit en strafbaarheid. Uh, je kan iemand die illegaal is wel een boete geven maar je kan hem niet opsluiten. Er zijn allerlei Europese regels en er is Europese jurisprudentie... dat het echt uitgesloten is om een illegaal uh, op te sluiten... als je die boete niet betaalt. Hij kan even achter slot, net zoals wij, dat ons dat kan overkomen... als je je snelheidsbekeuring niet betaalt, hè, totdat het moment voorbij is. Maar je kan iemand niet opsluiten. Sterker nog, de argumentatie in Europa is dat als je een illegaal opsluit dan gaat hij niet weg, want dan kan hij niet weg. Dus er is <lacht> voldoende wetgeving uh, om eigenlijk hiermee uh, aan te tonen... dat maar, het symboolpolitiek is. Ja, maar dus, dus het leiderschap van Samson Wankelt dreigt een ruzie met de VVD... waar de ergernis over en weer begint te groeien. Een staatssecretaris die, afscheid, of die afstand neemt van haar eigen afscheid, haar politiek... nog niet, nee. Nee, afstand wel van haar eigen politiek leider... vanwege een uh, passage uit het regeerakkoord... die volgens de Europese regelgeving al helemaal niet kan. Nee opsluiten van illegale in de manier zoals dat nu wordt voorgesteld... is uitgesloten. Ik ben geen jurist, maar ik heb het vanmorgen nog echt even nagemaakt. Kortom, waar ligt het compromis? Uh, toch praten, toch kijken, goed luisteren naar de ambtenaren van Teven. Iedereen zal een beetje gas terug moeten nemen. En het compromis ligt er misschien in het feit dat men zegt... we gaan kijken naar het totale asielbeleid. Ja. Dat we dat echt scherper en krachtiger... Uh, weten aan te pakken, dat gebeurt trouwens al behoorlijk in Nederland. Ja. En uh, Vervolgens moet men allemaal een beetje slikken. Als dat niet gebeurt, dan spreken we hier natuurlijk wel over een probleem. Namelijk een bananenschil. En wat doe je over een bananenschil? Vallen. Goed, nou, allemaal naar de camping... Ook een soort van tentenkamp, zal ik maar zeggen... maar dan voor politici misschien in het weekend in deze dagen... om even bij te komen en even rustig na te denken. Ja, het is in ieder geval wel alles bij alles... en ook met de kwestie Wekers iets heel anders. Mensen zullen denken, waar heeft u het nu over? Het is wel een cocktail van ingewikkeldheden... wat het kabinet toch zomaar zo in de problemen kan brengen. Het kan de optelsom zijn die de problemen erger maken. Dankjewel, Kees Boomman. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Morgen, 4 mei, herdenken we natuurlijk de doden van de Tweede Wereldoorlog. Ronald Scholten is een overlevende van die Tweede Wereldoorlog. Maar eigenlijk had hij er niet moeten zijn. Zijn leven werd, wonderlijk genoeg, gered door de atoombom op Nagasaki. Sander Bartling luisterde naar zijn verhaal. Die flits, heel licht. Licht, dat is als geluid. Hè. Van zo licht. Tot dag was het een keer. En ja, dat was het eerste, de eerste kennismaking met de atoombom. Ronald Scholten was 17 jaar oud toen hij door de Japanners als krijgsgevangene van Nederlands-Indië naar Nagasaki werd gebracht, kamp Fukuoka 14. Op 1 augustus hebben we een conventioneel bombardement gehad, dus er waren veel huizen vernield en ook in Nagasaki zelf en wij moesten opruimen. En ik eh, kwam met een groepje moest ik naar de heuvels om een tunnel te graven, want het was veel te gevaarlijk die eh, schotels van ons waren geraakt. Later bleek ook dat ze van plan waren ons allemaal te vermoorden in die tunnels. Dat, ja, dat is later pas hoor, van de pers kreeg je dat. Ze waren echt van plan alle kreisje van af te maken in Japan. Zo gauw er een Amerikaans soldaat in Japan landde... zouden wij worden afgemaakt. Dus dat wisten wij al. Scholte is ervan overtuigd dat de atoombom zijn leven heeft gered. Het was zijn bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Maar de prijs was hoog. Ik hoorde een vliegtuig uh, rond en nee, Ik vroeg aan de Japanse wacht. Ik zei, wat is er? Ah, iets is er. Eén. Hij zei, niet B-21. B-21. ze van Een kreisafane. Een parachute. Nou, ik heb nog nooit gehoord dat een bom aan een parachute omlaag komt. Nee. Dus, hè, parachute. Ik dacht luchtlaag niet was direct met mijn... Maar ja, zoveel had ik het niet kunnen denken. Maar in een gegeven moment was die flits. En, en, en aan die dreun heb ik ook nog gehoord. Die, die klap. Dat was een enorme klap. In één keer Ladies and gentlemen, the president of the United States. It is an awful responsibility which has come to us. We thank God that it has come to us. Instead of to our enemies. Want een tijdje ben ik weg geweest. En dan wacht ik wachtte in die tunnel en ik, ik laat het... Was het was helemaal donker om me heen. En toen zei ik dacht ik ben nog blind ook. En dat kwam gewoon door die rookontwikkeling, of die stoffenontwikkeling, dat die zon werd verduisterd. Want toen was het was een zonnige dag, zoals zo nu, zo was het die dag ook toen die bom viel. Nee? Nou ja, toen ben ik naar buiten gegaan, toen kwam de zon weer door. Ja, toen zag ik om me heen, ik dacht, wat is hier nou gebeurd? Alles weg, de hele troep was weggebruikt. Ik heb moeten opruimen ook nog. En dan was het gegeven ja... Dan zag je een been uitsteken, een puinhoop. En dat was een hele rotzooi. En dan het was het lichaam verbrand. En dan trok je het been aan. Dat been, dat, je die, dat, been, ja, dat was liguber natuurlijk. Hè. En ben je er nog grappen ervan. Ja, ik kijk, nou moet die hinken. Dan. Nou, zulke dingen. Dat zijn allemaal van die grappen die gemaakt worden. Ja, uit zenuwen waarschijnlijk. Want ik heb de, de stapels lijken gezien. Want Japanners zijn toen twee dagen, drie dagen bezig geweest om maar lijken te verzamelen. En allemaal van die blokken hadden ze gemaakt met brandhout eromheen. Alles werd in de open lucht, waar de crematorium was gebouwd. Was ik heb lang geen saté willen eten. Omdat ik die ruk van, van menselijk vlees, daar kon ik niet tegen. Pas heel later bleek het ook dat de schaduwen van mensen... Ingebrand waren in die muurtjes net glazuur. Radiation effects were fantastically imprinted on walls and furniture like frozen shadows. A ladder outlined on a building. The design of her dress left on the body of a woman who would die in a few days anyhow, not from her burns or visible wounds, but from radioactivity, the killer that invisibly turns the blood into lifeless water. Heeft u nooit last gehad van de bom, van de straling, van van van andere ziekteverschijnselen? Nee. Maar heeft u het wel eens uitgezocht? Heeft u het wel eens verteld aan medici? Zo van, uh, nou, ik heb die bon meegemaakt. Uh... Yeah. Ja, dat was, dat was bekend. Ik kwam gezond. Wat moet ik bij de dochter? Ik was nooit ziek. Heeft u ook nooit nachtmedisch gehad? Psychische klachten? Nee. Nee, totaal niet. Ik ben gezond. Klaar, wat moet ik nou? Ik zei altijd... Ze, hoe komt het dat ik zo oud ben? Maar mijn broers en zusters zijn... Niemand is zo oud geworden. Ik zei... Ik weet waarom ik zo oud ben geworden. Ik heb nog een missie te voldoen. Ik moet dat nog vertellen. Vragen en opmerkingen zijn welkom via goedemorgennederland.nl Straks, je bent twintig, je fluit van de lol een potje vrouwenvoetbal... en dan word je met de dood bedreigd. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Neil Gunjerli. Nederland, een land vol bijzondere dagen. De eerste maandag van de maand met de sirenes. Prinsjesdag op de derde dinsdag van september. Aswoensdag, Witte Donderdag, Blauwe Maandag, Gehaktdag, Koopzondag, Koninginnedag, Koningsdag, Arbeidersdag, Herdenkingsdag, Bevrijdingsdag, enzovoort. En deze week hebben we vijf van die dagen ineens. Het is met weekje wel. Mijn Koningsdag begon op 29 april in Albert Heijn, toen de vrouw achter de kassa vroeg of ik een wup wilde. Ik vroeg een wup. Ze deed alsof ik achterlijk was dat ik daar nog nooit van had gehoord. Dat hoort toch bij het koningshuis. Maar wat heeft Koningsdag met een wup te maken, zei ik. Het slaat nergens op. Het heeft geen enkele symboliek. Het is toch achterlijk dat een bedrijf als Aholt zo'n oranje beest inzet. Het is een belediging voor de koning. Alsof ze spotten met Willem-Alexander. Kijk, die wup heeft ook nog een kroontje, zegt mijn giechelende vriendin. Eigenlijk lijkt die Wup wel een beetje op Willem-Alexander. Het fijne is, als je man zo lelijk is... dan hoef je niet bang te zijn dat hij vreemd gaat, zegt mijn vriendin ironisch. Ze is net aan het bijkomen van haar scheiding... mede door het vreemdgaan van haar man. Mijn tante uit Turkije, die nu bij mij is... Nee, niet als illegaal. We hebben er al genoeg, lijkt me. En daar zitten we al met onze handen mee in het koershaar. Dus niet nog meer illegale. Er zijn grenzen. Nee, mijn tante is hier om de keukenhof te bewonderen. Maar nu verwondert ze zich vooral over mijn gesprek met mijn vriendin. Ze zegt, je kunt toch niet zomaar zeggen dat de koning lelijk is? Hij is een koning, een staatshoofd. Ja, maar dat kan hier allemaal, hoor. We leven in een vrij land. We mogen alles doen en zeggen wat we vinden. Denken en zelfs niet denken, zegt mijn vriendin trots. Maar dat is disrespect. Het is een belediging en onaardig, zegt mijn tante verontwaardigd. Ja, maar het is wel mijn mening en ik heb het recht om mijn mening te uiten, zegt mijn vriendin vrolijk. Ja, Nederland is een vrij land en dat gaan we vieren op 5 mei. Maar op 4 mei herdenken we eerst wat de mensen elkaar hebben aangedaan om hun vrijheid te vergroten. Want laten we eerlijk zijn, Hitler gebruikte ook zijn vrijheid om te zeggen en vooral te doen waar hij zin in had. Vrijheid wordt soms onderschat in waarde, maar vaak overschat in zijn grenzeloosheid. Neil Gunnerly, maandag het ochtendhumeur van Hans Beum. London. Van Lily Ellen, 5 voor half, Elf. u luistert naar de KRO op Radio 1. De 20-jarige scheidsrechter Rob Huiben uit Dongen is woensdagavond met de dood bedreigd... tijdens een bekerwedstrijd tussen de dames van Neo25 uit Sprangkapelle... en Hilvaria uit Hilvarenbeek. Aanleiding van het dreigement is nog onduidelijk. Meneer Huiben, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er nou precies die woensdagavond uh, gebeurd? Ja, ik, uh, ik ben uh, KVB schijntrechter dus ik werd op de wedstrijd gezet en ik kom op het sportpark aan. En er is niks aan de hand. En, uh, ik leid de eerste helft en die was uh, ja, behoorlijk fysiek, maar wel binnen de perken. En ik uh, fluit voor het rustsignaal en ik wacht tot iedereen naar binnen gaat. Ik stap zelf naar binnen in mijn kleedkamer. Ik pak wat, pak wat te drinken en ik loop wat ijsbier in mijn kleedkamer. En uh, ja, er stapt opeens een man binnen in mijn kleedkamer. En die uh, zegt letterlijk, uh, de dames maken elkaar af op het veld. Als jij zo doorgaat, dan maak ik jou af. En wie was deze man? Ja, dat weet niemand. Dat, uh, we hebben bij beide clubs hebben wij, uh, ja, gevraagd hoe ze die uh, persoon of man kenden. Maar ja, een paar mensen hebben hem van het sportpark af zien gaan in de rust, denken ze. Maar voor de rest weet niemand het. Dus we weten niet wie het is en ook niet waarom die u heeft bedreigd. Nou ja, ik, ik zelf denk dat misschien het een bekende van een van de speelsters is. Dat die speelster een schop of iets dergelijks heeft gekregen die ik niet, niet heb kunnen waarnemen. Ja. Dat hij daarom dat dat de aanleiding is. Maar ja, dat is, ook een, dat is ook gisteren. Dat weet ik ook niet. En toen? Ja, toen uh, eerst had ik helemaal niet in de gaten wat er aan de hand was. Want ik was helemaal overdonderd door zijn agressie en ja, door zijn verbaal geweld. Toen ben ik even naar het toilet gegaan en toen drong pas mij ja, werkelijk door wat er aan de hand was. En toen ben ik meteen uh, naar de ja, best betreffende persoon van de club gegaan en heb gezegd van ik ga niet verder. U hebt de wedstrijd stilgelegd? Ik heb de wedstrijd eerst uh, stilgelegd. En daarna ben ik nog heel even ben ik in mijn kleedkamer gaan bezinnen van ja, wat is wijsheid om nu te doen. En toen zijn we toch met ja, beide clubs uh, overeengekomen van ja, dit, dit, we kunnen niet doorgaan. Er is zoveel emotie ook in het spel... Uh, Stel dat ik verder zou gaan, ja, dan kan ik ook niet meer de wedstrijd goed leiden. Ja, aangifte gedaan? Ja, we hebben nadien het noodnummer van de KVB gebeld. Uh, aangifte gedaan, politie was er binnen vijf minuten. En ik ben ook helaas onder politiebegeleiding naar huis moeten gaan. Onder politiebegeleiding? Ja, want de politie vertrouwt het ook niet helemaal. Want ja, de man was niet gepakt. Ja, en die kon overal rondlopen. Dus die, die hebben even met mij mee naar huis gereden. Wat betekent dit voor u? Want u uh, moet uh, komend weekend misschien wel weer gaan fluiten, of niet? Uh, ja, in principe zou ik. Aanstaande zondag uh, heb ik wedstrijd. Maar die heb ik uh, in ieder geval voor mij uh, niet door laten gaan. Want ja, ik, het is mijn hobby. Ik wil dolgraag weer op het veld gaan staan. Uh, ja, met een bal en een fluit. Maar ik durf gewoon niet meer op dit moment. En die man, is die inmiddels al opgepakt? Nee, ja, ik heb van de politie gehoord dat ze met een onderzoek bezig zijn. Maar nee, het heeft nog geen resultaat. Uh... Opgeleverd. En het gaat mij niet zozeer om die man, maar het is gewoon, ja. als elk onverlaat bij jou in je kleedkamer kan komen, ja, dat, dat voelt gewoon niet fijn. Maar dan, dan hebben we dat toch... incident gehad met die grensrechter laatst. Dan heeft de KNVB KV, weer opnieuw opgeroepen om, uh, uh, om je normaal te gedragen op een voetbalveld. En dan hebben we het hier over een potje damesvoetbal. En daar bedoel ik ja. niks denigrerends mee, voordat ik weer allemaal twitter om op mijn oren krijg. Um, maar dit gaat toch wel heel erg ver? Dit slaat ja. toch nergens meer op? Dit gaat te ver en de KVB heeft zeker uh, maatregelen genomen. Maar ja, die zijn eigenlijk alleen bedoeld voor de spelers, voor de trainers, voor de leiders. En niet voor het publiek. En het publiek vergeet telkens dat voetbal een sport is. En dus voetbal is een spelletje waarbij je kan winnen en waarbij je kan verliezen. En dat heeft niet iedereen in de gaten. En als niemand elkaar corrigeert langs het veld. Als we over de schreef gaan, dan blijven we deze incidenten houden. Goed. U bent voorlopig even niet op de velden te zien in het zwart. U blijft voorlopig even thuis. Ik wens u sterkte. En zodra er meer nieuws is over uh, deze uh, bedreiger... om hem zomaar te omschrijven, uh, dan horen we dat graag van u. Ja, is goed. Sterkte. Rob Huijben was dat. De scheidsrechter die werd bedreigd dus met de dood tijdens een potje damesvoetbal. Bijna half elf, einde van deze uh, uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel nu door naar Naida. Dat spreek je helemaal goed uit Sven. Goedemorgen. Uh, ja, morgen staan we allemaal stil en gaan we de doden eren. En op de een of andere manier kan dat stil zijn morgen niet uh, zonder dat er voordat we stil zijn heel veel kabaal is. Ja, en waarom is er toch ieder jaar weer zoveel kabaal? Steeds weer die discussie over wie herdenken we wel en wie niet. Ik praat er straks hier in Amsterdam over met onder andere Esther Voet van het CD. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal. Half elf is het en hier is Mark Visser. Het Trimbos Instituut raadt het gebruik af van de Shisha Pen. Een kleine waterpijp die vooral populair is onder basisschoolkinderen. Het instituut geeft een negatief advies af... omdat gezondheidsschade niet kan worden uitgesloten. De elektronische sigaret heeft de vorm van een pen... en is beschikbaar in smaken als kersen en aardbei.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 Deze zondag en vrijdag toch nog reden om te schakelen met de ANWB. Erwin De Hart, waar staan de files? Er staat, een file, uh, er staat geen file op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Maar de A15 richting de Maasvlakte is wel dicht tussen Rozenburg en Alfred Brille. Er is een auto met de aanhanger uh, doorheen gereden... en die heeft een hele lading pallets verloren, dus die moet uh, opgeruimd worden. Verkeer kan via de Kalanbrug naar de Maasvlakte rijden. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is bij Hoevelaken... door een ongeluk de rechter ook dicht. en Daarom loopt het helemaal vast op de A8. 28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Knoperthoevelaak staat 8 kilometer. Melding van het spoor, want door een aanrijding... rijden er geen treinen tussen Bergen-Opzoom en Kruiningen-Ierseke. De vertraging is meer dan een uur. Ik wens u een goed weekend en draagt de zender over aan Naida. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida. Orange. Goedemorgen luisteraars, het is elk jaar wel weer raak. Zodra 4 mei de dode herdenking in de buurt komt, volgt onvermijdelijk gedoe. Wie herdenken we wel en wie niet? Moet het vooral gaan over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust... of mogen er ook andere slachtoffers bij? Dit zegt het Nationaal Comité 4-5 mei er officieel over. Ik citeer, tijdens de nationale herdenking op 4 mei herdenken we allen... Burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld... zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ja, en met deze definitie is niet iedereen het eens. Het maakt namelijk de herdenking te algemeen of juist niet algemeen genoeg, zeggen anderen. Is er ruimte voor de daanders bij, bij het herdenken van de slachtoffers? Mogen burgemeesters langs graven van gesneuvelde Duitsers lopen? Kortom, wie moeten wij morgen herdenken? Waar is 4 mei voor bedoeld? En hoe zal de dode herdenking er in de toekomst uit gaan zien? Laat u het ons weten, luisteraars. Bel met 0800-1121. Twitteren kan ook, hashtag lijn1. E-mailen naar lijn 1 apenstaartje ntr En u kunt ons live zien op de webcam lijn1.ntr.nl. Dit is Lijn 1.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 Amsterdam huilt. Rika Janssen hoorde u... Bij mij in de lijn 1 bus hier in Amsterdam zit Esther Voet, directeur van het Centrum voor Informatie en Documentatie, Israël, oftewel het CIDI. En ook in de bus Martijn Dekker, politiek antropoloog en docent aan de Universiteit van Amsterdam. En beide hebben een duidelijk standpunt over wie wij morgen wel of niet moeten herdenken. Esther Voet, Amsterdam huilt. En jij begon mee te huilen. Nou, <laughs> ik schoot even vol, ja. Ik vind het een prachtig nummer. En misschien is het ook wel vanwege de locatie waar we hier vandaag staan met lijn 1... We staan op een steenworp afstand van de oude jodenbuurt, uh, waar uh, niets meer van over is. En dat brengt ons meteen bij 4 mei, want morgen gaan we dat wat er niet meer is uh, herdenken. Esther, ik las het net voor. Het Nationaal Comité heeft een duidelijke stelling. We herdenken morgen alleen slachtoffers en geen daders, is de nieuwe stelling. Ja. Dus geen wandelingen langs graven van Duitse soldaten, heeft het 4-5 mei gisteren bekendgemaakt. Mm -hmm. Wat vind je van dit standpunt? Ik ben er persoonlijk blij mee, omdat uh, buiten het feit dat wij natuurlijk naar het verleden kijken, uh, een heel belangrijk punt is uh, wat wij daar tegenwoordig mee doen. En het signaal wat vanuit volgens mij de herdenking zou moeten uh, komen, is dat uh, er uh, krachten zijn in de mens die zo ver kunnen gaan dat je wordt vermoord om wie je bent. En tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, zijn daar mensen tegen opgestaan: het verzet. Uh, ik wil trouwens niet alleen de Joodse gemeenschap noemen, maar ook de Sinti en de Roma... die zijn vermoord om wie ze waren. Niet vanwege hun religie, maar gewoon vanwege hun etniciteit. En uh, ik denk dat daar een heel belangrijk waarschuwende factor vanuit kan gaan... heden ten dagen. En um, daarom vind ik het ook belangrijk om het onderscheid te maken... tussen die unieke vorm van slachtofferschap... het slachtofferschap überhaupt binnen een oorlog binnen de Tweede Wereldoorlog, omdat het natuurlijk voor Nederland... in ieder geval een unieke gebeurtenis is geweest. En de daders, degene die de agressor waren en die het land zijn binnengevallen. Dat is na de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd. Um, vandaar dat, er een, dat ik denk dat in dit geval je moet uitkijken voor grijs tonen. Mm -hmm. Want uh, er is wel degelijk zoiets als goed en kwaad... En dat kunnen we juist op 4 mei zo mooi onderscheiden. Martijn Dekker, politieke antropoloog en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Wat vind jij van de stelling van het comité 4 en 5 mei? Ja, ik vind het allereerst heel erg lastig om sowieso heel zwart-wit... dat onderscheid te maken tussen dader en slachtoffer. Um, ik ben juist van de mening dat er wel heel veel grijs is. Uh, ik begrijp de sentimenten... Maar um, er is nu toevallig ook net een hele mooie film uit uh, over Hannah Arendt, uh, Duitse filosoof. Zij heeft daar ook uh, heel mooi over geschreven. En zij laat heel duidelijk zien ook dat uh, de mensen van wie je uh, eigenlijk vindt dat zij de kwaaddoeners zijn, als het ware de duivel zelf dat zijn eigenlijk ook gewone mensen zoals uh, wij allen. Ja. Ben ik helemaal met je eens. We kennen allemaal, de, de, ver Sorry, ja, we kennen allemaal de verhalen van uh, de Duitse kampbewaarders... die fantastische vaders waren. Het gaat hier in goed en kwaad om goede en kwade keuzes die worden gemaakt. En ik denk dat dat het grote signaal is... dat in deze dagen, heden ten dagen, zou moeten doordringen... dat je hoeft niet een goed of slecht mens te zijn... om een kwade of een goede keuze te maken. Het gaat er wel om op het moment dat zoiets gebeurt... ben je een bystander, blijf je kijken en laat je het maar gebeuren... en keer je je af. Of maak je de keuze voor nee, ik kom in opstand en ik vecht hiertegen. Of vecht je zelfs mee met de partij waarvan jij denkt... dat die misschien gaat winnen. Dat is een, een filosofische boodschap die wij uit 4 mei zouden kunnen halen. Martijn... Ja, um, dat ben ik op zich gewoon met een je eens. Ik denk alleen um, opportunisme, dus uh, meevechten met de partij waarvan je denkt dat die gaat winnen, dat is denk ik inherent aan, aan een oorlog. Um, want wat doe je bijvoorbeeld met bijstanders? Zijn die niet net zozeer uh, kwaadwillend? Maar moet je die bijstanders herdenken op 4 mei? Um, nou ja, de, de boodschap zoals die nu door het comité naar buiten is gebracht... dus, dus eigenlijk wat wij herdenken, daar, daar worden de bijstanders niet in genoemd... dat gaat echt ja. puur om de slachtoffers. Ze zeggen, wij denken Neder Nederlandse slachtoffers. Nederlandse oorlogsslachtoffers, oorlogsslachtoffers inderdaad. Ja. Ja. Ik, ik denk dat dat, dat is een, een goede boodschap. En dat past ook bij een nationale herdenking. En um, op zich, de, de nadruk die er wordt gelegd op, op uh, het feit dat mensen worden vermoord om wie ze zijn, om hun identiteit, hun etniciteit... dat is een, een hele belangrijke boodschap... Die ook, waar, waar mensen niet ja, genoeg van doordrongen kunnen worden. Maar ik vraag me af of de nationale herdenking daar de juiste plek voor is. Ik, ik ben het met je is eens... Er ja, dat, dat, kijk, er zijn natuurlijk meerdere partijen, zoals de verzetstrijders... die zouden absoluut op deze dag horen te worden herdacht. Ik denk wel dat uh, het op dit moment... Uh, dat, dat unieke aan de Tweede Wereldoorlog, namelijk dat vermoord worden om wie je bent op industriële wijze, dat dat nu ondersneeuwt. Je moet je realiseren dat op de dam het woord Jood of Sinti en Roma niet meer wordt genoemd. Er wordt een krans gelegd mm -hmm. waarbij een zin wordt gezegd uh, dat ook zij die worden herdacht, die uh, zijn omgekomen. En daar gaat het comité nu vermoord van maken, dat is al een, een verbetering, om wie zij waren. Waarom niet gewoon, en dat is een van de zoveel kransen, hè? Ja. waarom niet gewoon een beestje bij het naampje noemen? Dat waren joden en Sinti. Ja. Wat is jouw eigen antwoord dan Esther Voet? Daar zul je vast over na hebben gedacht. Waarom durven wij op de Dam, ik zeg maar even wij, op de Dam niet gewoon in laten zeggen de vermoorde joden, en Sinti's, Sinti en, Roma. en Roma's? De, ik weet het niet. Ik heb daar vooralsnog geen antwoord op gekregen van het comité. Ze zullen daar ongetwijfeld goed over na hebben gedacht. Misschien is het om uh, de uh, huidige uh, mensen die daar op de dam staan... en mensen die de herdenking meebeleven beleven om ja. daarmee zich daarmee te laten identificeren. Maar het gaat wel om die twee bevolkingsgroepen. Ja. Die zijn toen vermoord in die geschiedenis. En waarom dat niet gewoon benoemen? Wat vind jij Martijn Dekker? Moeten wij morgen dat gewoon benoemen? Het beestje bij, zijn naam, bij de naam noemen? Ik, ik vind van niet. Het is een, een nationale herdenking. En leed en slachtofferschap, hoe, hoe vreselijk het ook is... Je, je kunt dat niet objectiveren. Je kunt niet zeggen, uh, deze groep heeft meer geleden dan anderen. Ook al kun je dat misschien... Qua, qua aantallen kun je dat zeker wel zeggen. Ja, 105.000. Ja, dit. 105.000. Het is sinds. om wie ze waren. Dus het merendeel van de Nederlanders die is omgekomen. in de Tweede Wereldoorlog. waren gewoon joden. Punt. Dat is een historisch feit. Dat, dat klopt. Daarna zijn ja. ook nooit meer zoveel slachtoffers gevallen. En het was uniek omdat ja. het niet ging om mensen die toevallig op de verkeerde plaats waren. Uh, op de verkeerde tijdstip. Of omdat ja. ze in oorlogshandelingen zaten. Martijn, moet je, mag je toch mij en Esther en de luisterers uitleggen. Waarom mogen we het be beestje niet bij zijn naam noemen? Ik en, schrik daarvan dat jij zegt. Nee, dat, uh, dat doen we niet. Ik, ik vind het is een nationale herdenking. En ieder mens, ieder oorlogsslachtoffer dat gevallen is. Is een slachtoffer. En ja, heeft ja een maar familie. er liggen meer kransen. Er liggen meer kransen. Het gaat om één krans. En bij één krans wordt benoemd om wie zij waren. Eén van de vijf kransen. Dus dat kan één van de vijf kransen gewoon zijn. voor de Joden, hm. Sinti en Roma. That's all we ask for this moment. Oh, voor dit moment. Ik moet even mijn Nederlands <laughs> bijblijven. Maar ja, omdat het, omdat het zo'n zo brede herdenking is. waarom zou je dan twee groepen heel specifiek noemen? Omdat dat de grootste slachtoffers zijn geweest. Ja. die op een. naar een unieke manier zijn omgekomen. Ja, nou, ik ben van mening. Da daar hebben we een herdenking voor. Dat is de jaarlijkse holocaust herdenking. Die is de Aha. laatste zondag in okay. januari. Dus op de holocaust mogen we, die, mogen we het beestje bij, het, bij de naam noemen. En op 4 mei niet. Ik, ja. heb daar, ik, ik begrijp die holocaust herdenking. Ja, daar heb je ook over geschreven. En ik begrijp je redenering. Wat ik daartegen heb, is dat het een maatschappelijke zaak is geweest. De Joodse gemeenschap zat in de Nederlandse maatschappij... was onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Op het moment dat je hen alleen maar gaat herdenken op een Holocaust Memorial Day... zet je ze buiten de Nederlandse maatschappij. Martijn Dekker? Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens, want ze worden wel herdacht natuurlijk op 4 mei. We herdenken alle oorlogsslachtoffers en... en... En de Joden en de sinti en de Roma die zijn daar ook onderdeel van. Ik denk alleen als je dat als je het een nationale herdenking noemt... dat je niet specifieke groepen moet gaan noemen. De krijg, wacht even, de krijgsmacht wordt ook genoemd. De krijgsmacht wordt genoemd... er worden allerlei specifieke groepen genoemd... maar Joden en sinti en Roma niet gewoon bij hun naam. Waarom niet? Ik kan daar, ik kan daar werkelijk niet de vinger op leggen. Waarom niet, Martijn? En daarna ga ik even naar een beller. Um, ik, ik denk, de, de, de krijgsmacht, dat zijn mensen die vanuit hun functie um, uh, daar, daar waren. En dat, dat, is misschien, dat ligt misschien minder gevoelig dan het noemen van een, een, een etniciteit. Ah, dat, dus dat ligt gevoelig. Is gevoelig. Wat, ja, wat, is het ge wat is het gevoelige herhaal? Um, dat is nog steeds gevoelig. Dat is nog steeds politiek gevoelig. En ik, ik denk, dat, dat, dat, dat moet je niet doen. Je moet juist moet je dat eruit halen. Dat, dat gevoelige aspect. We, we herdenken alle slachtoffers. Wacht even, want dat het gevoelig is, is duidelijk. Want ieder, ieder jaar kunnen we blijkbaar niet op 4 mei stil zijn... zonder dat we veel kabaal vooraf aan 4 mei maken. Helaas. Maar ja. dan moet je me toch even uitleggen. Dus omdat het gevoel, wat is dan gevoelig? Dat er zoveel Joden zijn vervolgd en Sinti's en, en Roma's. Is dat gevoelig? Dat is vreselijk. Durven wij als Nederlanders niet onszelf in de spiegel aan te kijken? Is dat het gevoelige? Um, nou, ik denk dat dat een onderdeel van het verhaal is. Ik denk dat dat ook okay. uh, de reden is dat ja. er totaal geen aandacht maar is voor de holocaasterdenking. Mar Oké okay, Martijn, als dat gevoelig is, dan zeg jij dus... omdat het zo gevoelig is, dan uh, gooien we er maar een deker omheen... en dan gaan we om, om het gevoel van die mensen te besparen... noemen we de slachtoffers niet meer. Dat vind ik uh, toch wel een kwalijke zaak. Nee, maar ik denk dat het niet goed is om bepaalde groepen wel te noemen en andere groepen niet. Ja, maar waarom gebeurt het? Gebeurt bij die andere kansen gebeurt het ook. Daar worden gewoon groepen mensen genoemd. Uh, Nederlands, Indië, enzovoort, enzovoort. Dus, uh, ja, dat, wa dat waren mensen die daar waren. Dat is, ja. dat is niet een bepaalde de groep. De gevoeligheid is ook hier voelbaar, <laughs> Martijn. Ik ga even naar Frank, want die hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen met Frank Allemans. Zegt u het maar. Nou. Ik vind gewoon, wij hebben toen destijds in Nederland afgesproken dat 4 mei is de herdenking voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En 5 mei vieren wij de bevrijding. En alles wat er omheen zit, hoort er helemaal niet thuis bij het, bij het verhaal. Eigenlijk zou er maar één krans gelegd moeten worden en dat is de krans... ...voor alle slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. En het, het moet geen uh, discussie worden over goed of fout... ...of, uh, of joden of zigeuners of homa of homo's of gehandicapten of weet ik wat. Dus je hebt slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, die herdenken wij... Alles wat er buiten staat, ook de veteranen in Libanon. heeft er allemaal niks mee te maken. Ik geef voor die mensen een aparte okay. dag. We hebben voor de holocaust een aparte dag. Maar 4 mei moet gewoon zijn. Voor en iedereen. En daar Martijn helemaal gelijk in. En ik heb zelf Joodse roots. Maar ik geef Martijn gelijk in deze. Oké, okay, dank u wel, Frank. Even over later. Stel dat we het inderdaad gewoon algemeen... We noemen, dat gebeurt nu al niet, we noemen de Joden niet... we noemen de Zigeuners niet en Har Harmon van Dijk die tweet... niet alleen Joden, Sinti en Roma's... maar ook homoseksuelen en gehandicapten, inderdaad. Mm -hmm. We noemen al die groepen niet. Is dan niet Martijn het gevaar dat op een gegeven moment... we zitten nu al 68 jaar later... dat een nieuwe generatie straks niet eens meer weet... Dat die Tweede Wereldoorlog de grootste slachtoffers inderdaad mensen waren, omdat ze Joods waren, omdat ze Zigeuners waren, omdat ze anders waren. Um, als je het alleen bij de nationale herdenking houdt... dan schuilt dat gevaar erin en dat moeten we ook voorkomen. Daarom denk ik dat wij in Nederland veel meer aandacht moeten besteden aan die holocaustherdenking. Um, maar als ik nog even mag inhaken op wat uh, uh, de beller net zei... Eén mm -hmm. krans zou wat mij betreft een hele goede oplossing zijn. En ja. inderdaad niet specifieke groepen. Maar dan, dan knip je het dus als ik je goed heb in twee... en dan zeg je één krans op 4 mei. En uh, dat wat we de nieuwe generatie, de jongeren en de kinderen moeten leren over... Over, uh, uh, over het lot van Joden bijvoorbeeld in Europa, in West-Europa... gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dat doen we maar rondom die holocaust. Nou, de bellen zijn nog wat anders. De bellen zijn uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de soldaten enzovoort. Dat moet er ook allemaal niet bij. Heeft dan over alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En wat mijn punt op dit moment is bij het uh, mandaat zoals het er ligt van het comité 4 en 5 mei. Is dat het ontzettend breed is dat die uh, Tweede Wereldoorlog op zich mm -hmm. uh, uh, genoemd wordt in een hele reeks... Uh, van, van uh, uh, slachtoffers en, en mensen die namens Nederland hebben gevochten... voor de vrede na de Tweede Wereldoorlog. Ik vind wel degelijk dat die mensen ook herdacht zouden moeten worden. Maar is het misschien niet een optie om dat bijvoorbeeld op een unieke... Uh, gelegenheid te doen. Dus dan knip je alles uh, op een gegeven moment op. En dat is denk ik weer het andere uiterste. Ik ja. denk dat er uh, wel moet gekeken worden naar het mandaat van het comité 4 en 5 mei. Omdat het nu inderdaad alles op één grote hoop wordt gegooid. Ja. Even voordat ik naar Ralf ga. Over die 4 en 5 mei. Wat mij verbaast is dat het 4 en 5 mei gisteren pas met die nieuwe stelling komt. Had zij ja. daar niet veel eerder mee moeten komen? Dat was misschien een idee geweest. Dan hadden we deze discussie misschien niet gehad. Uh, deze discussie en de discussie ging natuurlijk ook vooral om Vorden. Uh, waar uh, de burgemeester opnieuw langs de graven wilde lopen van Duitse ja. soldaten. Uh, de. Het comité heeft vorig jaar al even gezegd... inderdaad, we herdenken op vier jaar uh, 4 mei Nederlanders. Dat is toen niet algemeen opgepikt. Ja. Ze hadden het dit jaar misschien wat vroeger kunnen doen... zodat die hele zaak weer niet uh, kwam. Maar en niet voor de... twee dagen voor 4 mei. Het probleem is wel dat de burgemeester het heeft afgezet... vanwege de openbare orde en niet uit principe. Dat vind ik jammer, maar ik hoop daarover nog met hem binnenkort in discussie te gaan. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Ja, wat deze vrouw dat zegt, ik hoop dat het succes heeft, want ik, ik heb er zelf namelijk geen enkel vertrouwen in dat deze burgemeester, die, die, deze man blijft op een, op een walgeuk meer aan de gang. En ik vind het helemaal beschamend dat dit een VVD er is. Ik, als ik de VVD was, dan rolleerde ik hem uit de partij, want dit is een schansvlek voor de, voor de partij. Maar goed, terug te komen, het 4 en 5 mei, dat is gerelateerd aan de oorlog. Het nazi... Een regime wat wat op een op een op een vrede manier Europa binnengevallen is. En we weten allemaal de gevolgen. Dit is duidelijk gerelateerd aan de datum 4 en 5 mei. De bevrijding van, van, van deze misdaad. En dan moet je dat niet gaan vermengen met allerlei andere zaken. En het, het vervelende is, is allemaal, wordt dit gedaan door mensen die vaak ver naar de oorlog geboren zijn en die hebben al het hele. Uh, begrip, wat, wat dit geweest is, dat, is, dat, dat zijn ze kwijt. Of dat, dat, dat, dat, wil, dat wilden ze ook niet meer tot zich nemen. En dan denk ik, laten we daar op een gegeven moment mee stoppen. dan Ik behoor zelf nog tot de groep die in de oorlog als kind, uh, ik ben in 39 geboren, opgegroeid is. Dus ik heb er wel degelijk nog een staatje van meegekregen. En dan denk ik, op een gegeven moment moet je daarmee stoppen. Want je krijgt dit, dit verwateren, dat vind ik een aanfluiting van, van het geheel. Laten we dan in godsnaam over een, misschien 10, 20 jaar dat we daar helemaal mee stoppen. En dan okay. kunnen ze gedenken wat ze willen, maar als je nu langs misdadigers, want toch ja. zie je ook niet voor, vier van die tien heb ik begrepen dat waren Duitse piloten die dus ge echt gekozen hebben om, om, om, ik... om, om, om mensen te bombarderen ja, dan moet je dat, dan vind ik niet dat je dat uh, als van een oorlog moet gaan zien, dus ik, okay. ik, ik heb hier geen enkel begrip voor. Dank u wel, helder, goed punt. Martijn Dekker. Ja, ik ben zo iemand die uh, ver na de oorlog geboren is. Ik ken het alleen van, van verhalen van mijn opa's en oma's. Um, ik, ben het, ik, ik begrijp sowieso het gevoel van meneer. Um, wat ik alleen uh, vind, ik, 4, 4 mei is niet, uh, in, dat is het voor mij, en ik, ik, wat mij betreft zou dat het ook mogen zijn, maar dat is dus persoonlijk. Het is niet uh, de herdenking van de oorlog, het is herdenking van oorlog. En al het vreselijke dat daarin gebeurt. Mm -hmm. uh, dus ook inderdaad Univeel soldaten en, en andere mensen die, die ja. uh, in vredesmissies hebben gezeten. Esther? N ja, daar gaat dus geen enkele boodschap van uit voor de dag van vandaag. En, um, uh, en het unieke wat heeft plaatsgehad. Uh, ik denk dus dat je daar heel erg mee moet uitkijken. Ook, ook omdat, kijk... De, de, de, de boodschap van hier ook uitsluiting in deze maatschappij... Um, en dan wil ik het absoluut niet vergelijken met, met, maar de, de, met, met wat toen is gebeurd... maar dat uitsluiting van groepen om wie ze zijn... dat dat een essentieel punt is ja. waar we allemaal bij moeten stilstaan. En als ik hoor van een vriendin van me... dat een meisje in vier gymnasium notenbenen aan haar vraagt... wat was de holocaust eigenlijk dan denk ik dat dat een veegteken is. En dat, dat zou je juist ook bij 4 mei niet alleen... maar je zou het in ieder geval kunnen benoemen. Ja, ja dat is Martijn? schandalig. Maar is het, is het belangrijkste karakter van 4 mei is dat educatief? Of is dat dat we met z'n allen herdenken uh, wat er gebeurd is? Ik denk zeker dat het belangrijkste punt herdenken is. Maar ik denk dat de spin-off daarvan zou kunnen zijn... Kijk naar wat er is gebeurd en wat jij ervan kan leren. En dan heb ik het nogmaals over de goede en de foute keuzes die zijn gemaakt. Ja. Maar ik ga even naar meneer Van Rest en dan kom ik weer terug bij jullie. Meneer Van Rest. Ja. Ik ben in negen, aanstaande 9 mei... ga ik mijn 85 ste levensjaar in. Gefeliciteerd. heel bewust. De oorlog meegemaakt. Ik heb de kinderen gezien, de Joodse kinderen die uit mijn klas gehaald werden. In Rotterdam is daar prachtig weer opnieuw aandacht voor gebracht. Onder de huidige kinderen die allemaal na zo goed zit. Dan snap ik één ding niet. Er wordt hier wederom weer gepraat over we moeten herdenken. We moeten dit. Is het niet ook gewoon een hele simpele kwestie. We willen herdenken in ons hart. Op die dag. Want anders wordt het een reclame stunt. Dat zijn de slachtoffers, de ersten. Daar moeten we aan denken. Het is toch heel simpel, waar willen we aan denken? Mm -hmm, ja. Mijn moeder is in de oorlog gestorven. Niet aan de oorlog, we woonden vlak bij Raalhaven, Maar gewoon uit de angsten, dus in, in, psychisch, laat kan ik mm -hmm. maar zeggen. Mm -hmm. Nou, die herdenk ik dan. Hè? Maar ook die kinderen, dat zie ik nog, dat ze uit mijn klas verdwenen. Hè? Ja. En daar praten nu de kinderen op, wat wil je nou meer, dat dat waar in Rotterdam gebeurd is, dat de kinderen van nu precies na gaan zoeken wie die ouders van dat kind was wat in hun school, 60 jaar geleden weggehaald is. Ja. En dat is hun willen, dat is niet de moeten, moeten is okay. reclame maken voor ik ben de grootste Dan slachtoffer. Dank u wel meneer Van Rest. Esther Voet, directeur van het CIDI. Wil je erop reageren? Ja, ik vind het prachtig om te zeggen willen. Ja, ik ook. Uh, dat, uh, dat, en meneer heeft natuurlijk gelijk... het, het, het zou een willen moeten zijn. <laughs> maar dan heb je weer willen en moeten naar samen. Um, uh, en niemand is verplicht om te herdenken he, op 4 mei. Laten ja. we dat ook even stellen. Het is een vrije keuze om op de Dam of waar dan ook... bij het oorlogsmonument in Nederland te staan. En ik ken een heleboel mensen die vaker herdenken dan alleen op 4 mei. Uh, wat ik wel mooi vind, is die enorme bindende factor... die uitgaat van 4 mei. Persoonlijk krijg ik altijd ieder jaar weer... tijdens die twee minuten kippenvel van de stilte. Mm -hmm. uh, dat bindt zoveel meer dan al die woorden... En, uh, uh, en meneer heeft gelijk wanneer hij zegt, het zou ja. willen moeten zijn. Even over woorden gesproken. Ik vind het minder fijne woorden. Maar goed, ik lees er toch voor. Omdat dit misschien het geluid is wat niet alleen bij Jan, Jan Smit. Heet die man echt Jan Smit? Geen idee. Uh -huh. Elke keer weer dat gedoe over de Joden. Vind je het gek dat mensen een hekel krijgen aan die mensen? Dit geluid leeft ja. er dus ook nog steeds. Ja, dat het leeft. Ja. Martijn? Ja, daar moet je niet eens serieus op in willen gaan, eigenlijk. Maar ja, dat is, uh, dat is vreselijk. Waarom ja, sluim... moet je daar niet serieus op in gaan? Ik, je, je, ik vraag me af of je dat soort denkbeelden kunt, uh, met normaal uh, rationele argumenten kunt, uh, kunt weerleggen. Dat, ja, dat, Helaas, dat soort mensen zijn er ook. Maar dat, dat willen herdenken vind ik inderdaad wel heel belangrijk. Je had net over de twee minuten stilte. Ik kreeg al kippenveld... Toen je het over had. Dus, dus dat is denk ik heel belangrijk. Uh, en waar die meneer het over had, dat educatieve, dat is wel heel belangrijk. En ik zou ook toch willen zeggen, um, het, is, het is heel lang geleden inmiddels. Ook voor mij is het al lang geleden, de, de, de, de Tweede Wereldoorlog. We uh, hebben het alle drie niet meegemaakt als we hier drie, drie, zitten. Nee. Ja. Ik, en er zijn uh, oorlog in zijn algemeenheid is iets vreselijks. En nu is de, die, die industriële moord... Op Joden, Sinti, Roma. Die ook hier gebeurde. Het gaat om gebeurde. de locatie ook. Hè? Dit gebeurde in Nederland. Absoluut. Maar ik, ik vraag me af inderdaad... Of, of, of je dat kinderen nu wel duidelijk kunt maken. En zijn er niet recentere conflicten... waarbij je ja. dat, dat diezelfde boodschap toch kan overbrengen. Zodat ze wel doordrongen zijn van dat okay. besef. Ik moet afsluiten, verband ja. met de tijd. Dat is een goede vraag hoe ga, en een vraag voor de toekomst. Hoe gaan we ermee om in de toekomst? Dit was in de Nederlandse maatschappij. Dank jullie wel allebei. Ja, uh, luisteraars, tot slot. Lange tijd heb ik zelf op 4 mei... aan alle slachtoffers van de oorlog weer op de gedacht. Maar steeds meer ben ik gaan beseffen... hoe massaal en destructief de jodenvervolging was. En daarmee is voor mij 4 mei de dag om stil te staan... bij het gevaar van intolerantie en uitsluiting van minderheden. Wie u ook herdenkt morgen... Doe het in stilte. Dank u wel. De Nationale Dodeherdenking. Morgenavond vanaf kwart over zes. Rechtstreeks te volgen op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.